Aan een groots herstel begon Was de strijd nog niet gestreden In de tropenzon Ons eigen land Dat zich zo rechtvaardig waant Heeft een stuk van zijn verleden Maand Ruim dertig Jaar Is die oorlog nu Getal is gering, onze zaak heeft afgedaan. Politiek is het niet haalbaar dat wij nog bestaan. Ja, hier en daar kreeg een oorlogsveteraan-een medaille, plus vergunningen. Uit bedelen te gaan Ruim dertig jaar Is die oorlog nu voorbij En nog altijd geen herkijn Men helpt ons niet, men vertrouwt toch ons geduld. Tot de laatste man zal sterven en met hem de schuld. Maar als niets geschiedt, laat dit hart zeer niet voorbij. Onze kind. Zoals wij. Ruim dertig jaar is die oorlog nu voorbij. En nog altijd geen herkenning, en geen zendzolij. En nog altijd geen herkenning.